Dit is Deze Week in Tablets, aflevering 55, opgenomen op 15 oktober 2012. 1, 8, 8, 7, 8. Wat? Ah, jij hebt de nieuwe Windows 8 reclame nog niet gezien. Oh, nee, ik uh... Het, het, het kwartje of het dubbeltje valt. <laughs> Wij tellen altijd af om, om het te kunnen synchroniseren natuurlijk. Dit is ons podcastgeluid, zeg maar. We hebben twee verschillende opnames, jouw kant en mijn kant. En uh, de Windows 8 reclame is 10, 9, 8, 8, 8, 8. Dus zelfs in de reclame loopt het ding vast. <laughs> Zo kun je het inderdaad ook zien, ja. <coughs> nee, maar je hebt... Nee, ik, heb, ik heb het nog niet gezien. Ah, oké. Okay. Nou ja, goed, uh, Windows 8 uh, uh, komt steeds dichterbij. Oh, we weten een dag dat de service te koop uh, gaat zijn. We weten nog steeds overigens niet wat dat ding gaat kosten. En uh, we weten uh, wat, steeds... We, wat niet... weten we niet wat het gaat kosten? De service. Software. De service. Oh, service. Uh, nee, die, uh, dat weten we nog niet. Nee. Maar we weten wel van andere tablets wat ze gaan kosten... Oh. of in ieder geval, dat denken we te weten. Sommige zijn geruchten, sommige zijn bevestigd. Mm -hmm. En volgens mij is de enige echt bevestigde, misschien heb ik dat verkeerd hoor, want jij volgt dat veel beter dan ik. Maar ik weet in ieder geval van een, van een tablet die 5,99 kost. De, de, is dat, is dat de, de ATIF of zo? Of welke is het ook alweer? Nou, weet je, het is, eigenlijk is alles wel een beetje bevestigd uh, omdat uh, nagenoeg alle tablets wel in de VS uh, als pre-order uh, te koop zijn inmiddels. En ja, goed. Oké, okay, als orders, we kijken uh, naar, naar RT-versies, ja? Wat ja. is dan zo'n beetje de gemiddelde prijs? Dus wat voor een prijskategorie uh, uh, moet ik aan denken? Nou, dan begin je volgens mij met de, de Asus uh, Vivo Tab. RT. Dat is dan een, uh, 599 dollar. Oh. En dan ga ik gewoon uit dat dat euro is. Um, en de Samsung A2 Tab. Want jij noemde die 699 euro. Holy bas. Dus ik denk, met, met, uh, je hebt ook nog een, een Acer. En dat is trouwens Intel, dus dat is geen RT. Nee, ik denk dat je qua RT uh, toch echt al moet denken aan uh, 599 euro, zo'n beetje. Wow. Om te starten. En... Misschien dat er nog goedkope modellen komen, hoor, maar ik heb ze nog niet gezien. Ja, kijk, het lijkt me ook een beetje uh, apart, en met al deze aanloop, zeg maar, voor al die aankondigingen, al, al, al, al, al de laatste drie zessen, allemaal al Windows 8 dingen en zo. Nee. En met zessen bedoel ik dus 6 en IVA, en weet ik voor al die dingen, zeg maar. Ja. Uh, dat er dan nu ook nog opeens magisch allerlei goedkope versies zouden komen. Ik denk dat dit, o, even niet is. dit jaar. Nee, nee, nee, precies. Maar bij de launch, uh, eventjes moeten we het hiermee doen. En dat betekent dus dat jij zegt, dus kennelijk iets van uh, dikke dikke meijer misschien wel 6 uh, voor een... Uh... Ja, dat je er wel, uh, daar moet je wel aan gaan denken. Ja, want kijk, als je zo'n Asus tap uh, koopt, dan wil je daar natuurlijk een keyboard bij hebben. Dat is uh, de Asus-style, zeg maar. Dus dan betaal je er gewoon uh, $7,99 voor. <laughs> ja, en sowieso in allerlei... Uh... Uh, behalve trouwens in, niet echt in, in de la, die reclame die jij nog niet gezien hebt Maar in de, eigenlijk in alle andere marketinguitingen van plaatjes en beschrijvingen en presentaties uh, Wordt hier superveel aandacht gegeven aan toetsenbord en muiscombinaties, uh, Dus het lijkt uh, redelijk belangrijk dus Maar we... die Samsung Raad heeft uh, 699, er zit geen keyboard bij Nee oké, okay. maar een uitzondering bevestigt de regel natuurlijk In het algemeen kan je denk ik wel stellen dat er heel veel aandacht is voor combinaties met, absoluut, absoluut. Met, met, uh, met een uh, besturing ding. wat nee, je zegt, het meeste wordt, wordt inderdaad als convertible of hybride of, of met dock of wat dan ook uh, geleverd. En daar is inderdaad Samsung de uitzondering op. Oké. Hé, wat denk jij dat uh, Microsoft... Uh, uh, waarom is die serviceprijs nog niet uh, uh, bekend? Is dat bijvoorbeeld ja. om uh, ons te kunnen verrassen op de 26e? Of is dat misschien... Uh, Doordat ze zouden kijken wat hun uh, partners doen. Hè? Want je kan het mm -hmm. geen concurrentie noemen. Want Windows is natuurlijk. Of Microsoft is natuurlijk nog steeds wel redelijk. Of eigenlijk super afhankelijk van uh, partneraanbod van hun hardware. Dat is nou ook eenmaal zoals ze werken. En waarmee ze groot zijn geworden. Waar ze met service iets van af lijken te stappen. Maar denk je dat de prijs uh, afhankelijk is van, van, van het prijspunt. Van wat de concurrentie doet. Dus nu ze hebben gezien. zeg maar, Laten we het 500 euro noemen. Uh, ja. dat, dat, dat, dat de, de, vanaf RT te, te, te beschikbaar is. Denk je dat Microsoft er dan mee weg kan komen... om dat ding voor 2,99 te bekopen, verkopen? Maar dan concurreren <tosses> ze hun eigen partners uit de tent. Of ze hebben ze nu gewacht en zeggen ze van... oké, okay, dan verkopen wij hem voor uh, 4,99 een vergelijkbare prijs, zeg maar. Ja, dat vind ik, dat vind ik heel lastig. Weet je, in, in de eerste instantie, tenminste vlak na de lancering kreeg je al de reacties van Dell en van Acer van... oké, okay, Microsoft doet dit gewoon om even te stunten. Kijk van, uh, dit, kan, dit kunnen we. Dit zouden onze partners moeten doen, noem maar op. Maar naarmate de tijd voordat en nou dichter bij de lancering komen... zien we, uh, we zagen van de week een, een artikel ergens verschijnen... van Microsoft geeft 1,8 miljard euro uit aan of dollar aan, aan uh, reclamecampagnes. En in 9 van die 10 reclamecampagnes komt de Surface Tablet naar voren. Oh, wel? Dus, uh, tenminste, die, die zag ik in heel veel plaatjes en dingen voorbij komen. Oké, oké, okay, okay, ik heb het niet gevolgd, maar dat geloof ik zo. Dus, uh, dus dat vond ik opvallend, omdat als je dat doet... dan ga je er eigenlijk, eigenlijk gewoon vanuit dat dat jouw product wordt... waarmee je Windows 8 gaat promoten. Dus dat is ook het product wat je met name wil verkopen. Ja. Um, dus dat vond ik opvallend. En daarmee zou ik eigenlijk denken van... oké, okay, ze willen er juist uh, heel veel van verkopen. Als ze dat willen doen, um, moeten ze... Eigenlijk wel minimaal 100 euro onder een Acer, uh, e e Samsung en dergelijke gaan zitten. Moet je niet zelfs 100 euro onder een iPad of een vergelijkbare goede Android tablet zitten, zelfs? In, uh, aan de ene kant uh, wel omdat de, uh, de gemiddelde consument zo denkt, inderdaad. Als je als consument een tablet zoekt, dan denk je. Uh, dan kijk je redelijk oppervlakkig, hè. waar kan ik apps mee downloaden, waar kan ik mee spelen, waar kan ik mijn internet, uh, uh, waar kan ik mijn uh, uh, SD-kaartje in stoppen. Mm -hmm. um, aan de andere kant uh, is Windows 8 gewoon een, een productiever besturingssysteem dan een, een iOS of een Android. En is dat ook weer gericht op een andere doelgroep, denk ik. <grijf> meer, meer met integratie met, met thuis PC of zakelijk PC. Ja. Oké, okay. ja, dat is super weird, want wat je zegt, hè, zeker met, uh, dat is een super goed punt met die, met die uitgaven voor, voor, voor de reclameuitingen. Um, kijk, als je service ziet, service tablet, hè, als uh, ja. ziet als soort reference design, zoals bijvoorbeeld de Nexus uh, tablet en een Nexus uh, smartphone van, van, van Android. Ja. Daar zit dan een belangrijk verschil in, want uiteindelijk is het alleen maar een week of twee dat het op allerlei tech-geek-sites uh, veel aandacht is voor de Nexus-tablets. Uh, maar Google besteedt geen miljarden aan, aan promotie van, uh, van, van die producten. Het is echt uh, uh, bij Nexus, bij, Nexus bij Android, is het voor mijn beleving echt redelijk bedoeld. Als van, oké, okay, dit is een, een nieuw Android OS, 4.1, 4.0, whatever. Mm -hmm. En dit is het beste wat je... er. Of in ieder geval, dit is een, een supergoeie combinatie die je daarmee kan maken met de hardware. En maken jullie nu maar allerlei dingen die mensen ook gaan kopen. Dus een Galaxy 3, een Note 2, weet ik, voor allerlei benden, ja? ja. Uh, en dan is het een beetje dat Nexus-verhaal, dat kalft een beetje af. En dat blijft nog steeds een interessante telefoon of een interessante tablet. Maar Google pusht die niet verder. Want die geeft daarna weer terug, zeg maar, aan, aan, aan de partners. Mm -hmm. Als jij zegt, van ze gaan anderhalf miljard uitgeven aan... Uh, uh, aan Windows 8-promotie waar een flink deel van ook de service uh, aantikt, is dat dus iets anders dan de Nexus 7 als referentie zijn, maar dan wordt het echt hun flagship-model, zeg maar. Ja, het precies, model dus zo ziet ze het, het willen Ja. Ja, en dan, en dan alleen maar meer verbaas ik me over dat we nog steeds niet weten wat dat ding gaat kosten. Ik blijf me daaraan ergeren dat we iedere week die podcast moeten beginnen van, weet jij al wat een service kost? Nee. Oh, oké. Okay. Ja. <laughs> Nee, wat jij net zei, van, uh, misschien wachten ze wel op wat andere hardwarefabrikanten, partners uh, doen. Ja, geloof, dat, dat, dat zie ik best wel gebeuren. Al zijn daar natuurlijk gesprekken tussen, ik kan me niet voorstellen dat er geen gesprekken zijn tussen een Aces en een Microsoft. Van, uh, wat doen jullie, wat doen jullie? Dus ja, dat vind ik op zich wel vreemd dat het dan nog steeds zo lang moet duren. Maar uh, ja, ik denk wel dat ze daar wachten en daarna er gewoon onder gaan zitten. Dat moet wel, dat kan niet anders. Je kan die, die Surface Tablets als die nou ook uh, 7,99, 8,99 gaan kosten. Maar jij zegt, die, je zegt eronder wil. gaan zitten. Ik dacht misschien juist gelijk gaan zitten. Omdat ze dan niet uh, Asus en zo boos maken. Omdat ze dan gewoon namelijk hun andere hardware concurrenten... Maar die, die hebben ze toch al boos gemaakt? <laughs> Nog niet. Ze maken ja. ze pas echt effectief boos als ze ze de tent uit concurreren natuurlijk. Ja, maar al... Al kost dat ding dadelijk uh, 7,99 €7,99. Ja. Heb ook de, de, nou, laten we zeggen 6,99 voor de, de service voor uh, Windows RT. Ja. Um, dan zit je op hetzelfde niveau als de Samsung a tab um, Net boven de, de uh, e Vivo-tab uh, zonder keyboard-dock. Zit een beetje op hetzelfde niveau dus. Maar dan krijg je die... Uh, uh, die tablet van Microsoft die is gemaakt van. weet ik veel uh, carbon fiber en uh, weet ik veel magnetische. <lacht> wat was, waar was die van gemaakt? Magnesium. Magnesium, nou je die, uh, die hebt een. Een, uh, <lacht> een keyboard dat verwerkt zit in je cover. Het ding is hartstikke slank, licht. Uh, ja, ja, maar dat is dan uh, de differentiatie. Van... Sorry? Dat ja, je dat? bent verzekerd van updates, wij zeggen denk ik. Uh... Nou, je bent in ieder geval verzekerd inderdaad, een beetje zoals in de Nexus van deze uh, die op tijd komen. Ik weet niet of je bij, bij Windows ook afhankelijk bent van de fabrikant, toch? Oké, okay, maar uh, ik snap wel wat je zegt, maar ik denk dat dan, uh, uh, dan concurreren ze zeg maar op van... Oké, okay, je wil misschien wel uh, een, een dunne tikkoffer, weet je wel, dus neem een service. Of, uh, ja. of je wilt misschien wat meer zo'n... Uh, Weet die dingen toch ook weer? Transformer systeem, zeg maar. Hè? Dat het een netboek is van Asus. Dus dan concurreren ze op dat, op dat vlak, zeg maar. In plaats van op prijs. Want, vergeet je niet, er is natuurlijk een paar weken lang uh, geruchten geweest over dat dat ding misschien 199 zou gaan kosten. Ja, dat lijkt heel erg onwaarschijnlijk ondertussen. Maar als ze, als ze dat ding nou uh, voor 2,99 en zelfs voor 3,99. dan zijn ze nog steeds 200 euro goedkoper dan. Alle andere Windows 8 tablets. En dan concurreer je dus niet echt meer op feature set. Maar dan concurreer je gewoon voor de portemonnee. En, en dat is denk ik wel echt een substantieel verschil. Wat in, in verkoopcijfers een enorm uh, impact zou hebben. Dus het is denk ik interessant om dat te gaan volgen. zeg maar Want ik blijf, uh, ik blijf me daarover verbazen. Uh, over die situatie. Maar het komt in ieder geval met rassen dichterbij. Nog ja. twee weken en dan is het eindelijk zover volgens mij. Ja, ik ben benieuwd. Uh, ik, ik ga er nog steeds vanuit dat de, de Windows uh, RT-variant van de Surface Tablet 449 uh, gaat kosten en de Intel-variant uh, uh, 699. Oké, okay, en wat gaat AMD-varianten kosten? Ja, AMD dat is dus, uh, zeg maar de concurrent van Intel, uh, beide met x 86 processoren volgens mij. Ja, dus um, een AMD, om het maar nog makkelijker te maken, ja. uh, een AMD-tablet... Of hybride zou nog steeds legacy apps kunnen draaien. Ja, gewoon okay. een volledige versie van Windows 8 met ondersteuning voor de .exe bestanden. Oké, okay, thanks, thanks. Um, dus dat, dat zou in principe op hetzelfde prijsniveau moeten liggen, zou je denken. Maar AMD heeft aangegeven van onze processors zijn goedkoper Dat is het belangrijkste. Maar daarnaast bieden, bieden ze grafische prestaties die we nog niet tablets gezien hebben. Uh, zijn ze energiezuiniger uh, en hebben ze geen uh, actieve koeling nodig. Um, maar goed, dat zegt Intel natuurlijk ook. Het belangrijkste is dat ze zeggen, die prijs gaat bij ons laag... ...waardoor de maximale prijs, of de hoogste prijs... ...voor een uh, AMD-tablet 899 dollar gaat zijn. En uh, het bedrijf verwacht zelfs dat de meeste AMD-tablets... ...tussen de 699 en 799 dollar gaan liggen. En kijkend naar de Intel-tablets die we reeds uh, gelanceerd hebben zien worden... ...van Lenovo, Dell, HP, Asus... Um, ...is dat uh, een stuk aantrekkelijker. Want uh, die tablets liggen op 8,99, 9,99... ...en uh, als we naar Sony kijken en naar Samsung... ...dan liggen ze ook boven de 1000 euro. <laughs> dus uh, dat zou best interessant kunnen worden... ...als je Tuurlijk. toch legacy apps wil gaan draaien... ...of legacy programma's, traditionele programma's. Ja. Hm. On, zo, zo, zo mismanaged allemaal voor mijn gevoel... Zoveel onduidelijkheid, hè? Zo kort nog voor de lancering. Terwijl, het, uiteindelijk kan je het lekker productiever noemen, hoor. En dat zou allemaal best. En dat zou misschien best wel bewezen kunnen worden, hè? Dat in de eerste maanden dat Windows achter is. Maar totdat het bewezen is, hebben we het gewoon nog steeds over tablets die concurreren tegen andere tablets, denk ja. ik. In ieder geval, in de ogen van Consumenten. consumenten zeker, absoluut had ik al aangaf, ja. Ja, dus nou goed, uh, opvallend. Uh, ik zie uh, dat de pre-orders in Nederland ook van start zijn. Dus dat hebben we denk ik al een beetje aangeraakt. Maar welke tablets kunnen we al bestellen en verwacht van prijzen? Nou, het is niet zo massaal als in de VS al. Daar is nagenoeg elke tablet al te pre-orderen. Maar dat krijg je met van die grootheden als Amazon. Um, in Nederland heb ik de Iconia Tab uh, W510. Dus dat is een Acer tablet met Intel processor. Is overigens... Uh, ...tot nu toe de goedkoopste met een Intel-processor... ...want die gaat waarschijnlijk 499 euro kosten. Weird, nu ben ik weer in de war. Maar oké, okay, ja? Yeah. Ja, precies, dat is het hele probleem. Maar goed, uh, die, gaat, uh, die is inmiddels bij Dixons uh, te pre-orderen... ...volgens mij voor 499 euro of 479 euro. Um, en voor de rest de, de Samsung en de Aces-tablets... ...die zijn inmiddels bij Tablet Center uh, te pre-orderen. Maar ik zal daar van de week nog even een uh, complete post van maken. Nou, doe dat. Zeker. Uh, en we, wat betekent de Windows 8 gids op de lijst? Nou, uh, collega uh, André uh, is uh, de afgelopen weken al stilletjes geweest op de site. En het komt oh. aan, hij aan het werk is geweest. Uh, om een complete, of complete, een, een, een uh, informatieve gids samen te stellen. Van uh, wat kunnen we van Windows 8 verwachten? Wat, wat is het? Uh, hoe werkt het? Wat zijn de versies? Gewoon, uh, wat zijn de tablets? Wat zijn de prijzen? Noem maar op. Dus die heeft daar een, een mooi overzicht van gemaakt. En dat uh, plaatsen we deze week in twee delen op de site. En, uh, dus daar kun je meer informatie vinden als je oh, nog twijfelt tussen uh, Android, Windows 8, iOS, noem maar op. Oké, okay, very cool. Maar um, begrijp ik nu dat je dat in, in delen op de site gaat zetten? Ga je dat niet uh, zeg maar, uh, als PDF aanbieden of verkopen? Zeg maar? nee, nee, nee, nee, nee, nee. zo groot is het niet hoor. Ik uh, noem het gids omdat het uit, uitgebreider is dan, dan een gemiddeld ander artikel. Maar uh, gewoon in twee, uh, in twee delen plaatsen dat deze week op de site. Het uh, is, uh, is gewoon echt voor de startende, uh, voor de beginnende, uh, hoe noem dat? Windows gebruikers zeg maar, of voor zover er die nog zijn. Uh, om, om gewoon een eerste indruk van Windows 8 te krijgen wat we ervan kunnen vochten. Oké. Okay. Uh, nou, interesting. Ik ben benieuwd naar, naar dat ding en uh, dat uh, sluit ons uh, Windows 8 uh, segmentje maar weer af, denk ik, voor deze versie van de podcast. Nou ja, nog, nog even uh, Lenovo om dat aan te stippen, want uh, Lenovo heeft uh, natuurlijk de afgelopen maanden aardig ja, wat dingen gelanceerd en getoond. Maar er is nu in ieder geval duidelijk wat er naar Nederland komt. Um, de de ID-pad Yoga, daar hebben we het een aantal keer over gehad volgens mij. Dat is die tablet die je zeg maar om kan klappen tot een, tot een, tot een ultraboek en ook andersom. We noemen dat om zijn uh, asken. <lacht> Echt eens uit. Wat zeg je nou? Hallo. Ja, ik ben er nog. Blijf er nog? Ja. Hoor je mij? Martijn. Hallo. Martijn. Zo. Ben ik er weer? Ja, hallo. Hallo. <lacht> ben, uh, hoor je mij weer of niet? Ik hoor je nou, maar volgens mij hebben we een vertraging van een half uur. Oké, okay, ik denk uh, dat het mijn schuld is. Even kijken, uh, volgens mij gaat het vanaf nu weer wat beter. Oh, nou, sorry. In ieder geval, diep iPad Yoga. Ik was proberen aan het uitleggen wat, uh, wat dat ding nou eigenlijk was. Maar dat is dus een een, een ultra boek waarvan je het scherm om, om kan klappen. Zodat het over het keyboard komt te liggen en je dus uh, als tablet kunt gebruiken, zeg maar. Uh, die komen naar Nederland in een 13,3 inch en een 11,6 inch variant. Um, en uh, de 11,6-inch variant is een RT-variant. Dus die draait op een ARM-processor van uh, NVIDIA, Tenga 3 en uh, Windows RT. En die gaat 799 euro kosten. Dus is, dan zien we ook weer een beetje de prijs uh, die redelijk hoog ligt. Maar je krijgt er wel een volledig uh, keyboard uh, wat eraan vastzit voor. En de uh, Intel-variant, de 13,3-inch variant, gaat 1199 euro kosten. Oh hey, uh, je Dan hebben we de ThinkPad Tablet 2. Dat is zeg maar een standalone tablet waar natuurlijk alweer een keyboard ook bij gekocht kan worden. Die gaat voor 739 euro te koop zijn. En die uh, draait op een uh, Intel Atom, uh, Atom processor. Um, daar hebben ze nog twee leuke tablets gelanceerd. Maar het is nog onduidelijk of dat die uh, naar Nederland komen. Of tenminste de convertible ultrabooks. Dat was het. Oké, okay, nou, dan kunnen we echt uh, Windows 8 afsluiten. Ja. Ik, ik, denk, uh, ik zou even uitleggen waarom we net vertraging hadden. Dat is echt een nadeel namelijk, want um, als je met uh, bijvoorbeeld iPhone een foto maakt, hè, uh -huh. en je hebt iCloud Sync aanstaan, uh -huh. dan upload je die foto naar je fotostream. Maar als je net zo'n kut internet hebt als ik heb, waar ik gewoon overigens rijkelijk voor betaal, <laughs> uh, dan bij mij... Uh, jij weet dat van mij, want als ik bijvoorbeeld een YouTube-filmpje upload... dan kan ik een uur niet online komen, omdat uh, <laughs> Klopt, dat, ja. die, die knijpt mijn hele internet. Maar zelfs een foto, die knijpt dan te, even kort mijn internet, zeg maar. Dus daarom hoorde je mij niet, want hij kneept mijn internet. Want ik had een foto gemaakt van mijn USB-hub... Uh, omdat ik zie dat mijn uh, USB-aansluiting van mijn microfoon... echt zeg maar op de laatste millimeter vast zit... voordat hij eruit flikkert en dus onze verbindingen... Uh, kloten maakt. Dus ik wou even tweeten van, oh, recording de podcast, uh, notice this, hope it will work out. Aber, uh, dat ze uh, maakte de podcast dus al meteen op zichzelf al kut, omdat hij die, die foto aan het uploaden was. Dus excuses. Uh, het is je gegeven. Ja, maar die Windows 8-bende, uh, alleen maar meer meer aankondigingen en zo. Ik zou graag uh, zien, misschien uh, dat jij dat kan doen, of uh, André of zo. Misschien zit het in die gids wel. Maar gaan niet een artikel komen met gewoon deze dingen zijn aangekondigd dit gaat het kosten en dat we dan eventjes een gemiddelde berekenen voor de RT en een gemiddelde voor ja, de voor... Maar Sam je weet toch dat wij gewoon een tablet database hebben waarop je op Windows 8 kunt selecteren gebruik ik het nooit hè ja daar ga je al nee daar kun je ze allemaal vinden oké okay, sorry dus oké okay, ja, even geven. maar ja, ik er duikt trouwens net een leuke, leuk dingetje op op de verge Microsoft Surface graffiti Ads Go Global. In Frankrijk is de Surface Graffiti opgedoken. En dat zijn zeg maar dat ze op de, op de straat de Surface Tablet getekend hebben. Weet je, ken je, je die plaatjes nog? Heb je die ooit gezien dat ze in de VS op straat een Surface Tablet getekend hebben? Mm, nee, maar ik ken het type reclame wel. Nou goed, in ieder geval, die zijn op, op straat gespot, gespot in Frankrijk. En dat zijn wel uh, professionele uh, graffitis hoor. Dus uh, Microsoft is in ieder geval ook in uh, Europa bezig met de promotie. Dus uh, ja, dat is alleen maar uh, een goed teken dat het ook naar, uh, naar Europa komt, De tablet. Dat was nog een beetje onduidelijk. Oh, oké. Okay, nou, ik had dat wel verwacht, maar oké. Okay. Uh, oké, okay, nou ja, goed. Uh, laten we dan windows 8 echt afsluiten. Ja. Uh, even kijken wat voor andere onderwerpen. Want er zijn natuurlijk nog twee andere ecosystemen op de markt. Oh, ja. iOS en Android. Laten <laughs> we beginnen met wat Android nieuws. Um, Padfone. de Padphone 2, wordt morgen gepresenteerd. Uh, dat is de, de, de smartphone van Asus die je achterin een tablet kunt schuiven. En waar je op is... de tablet weer een keyboard-doc aan kunt sluiten. Is dat de, die presentatie in Italië? Ja, die is in Milaan uh, morgen. Waar ik uh, van onze vrienden van Asus niet bij mag zijn. Want ze laten gewoon niks meer van ze horen. Um... <laughs> ik voel me daar deels voor verantwoordelijk, sorry. Ja, <laughs> uh, kunnen we niks aan doen. Maar goed, dat terzijde uh, maakt het me ook eigenlijk geen bal uit. Want het ding is al uitgelekt. Uh voor het weekend. Tenminste, hij is al in een video getoond waarin we eigenlijk alles al te zien hebben. 4,7 inch AMOLED display, bla bla bla. Leuk, mooie, strakke tablet. Stuk strakker dan, dan, dan het eerste model. En ook het, het, uh, het mechanisme om je smartphone in die tablet te schuiven werkt een stuk beter. Geen klepje meer en zo. Je gaat echt schuiven volgens mij. Dus dat is allemaal flink verbeterd. Allemaal dunner, sneller. Uh, de tablet moet vier maanden zo lang meegaan op een volle batterij. Je moet twee dagen kunnen doen als je smartphone in de tablet zit. Noem maar op. Dus het ziet er allemaal zeer strak uit en het komt waarschijnlijk naar Nederland. Prijs is nog niet bekend, zullen we morgen wel horen. Maar het is dus leuk en interessant om in de gaten te houden. Dat we plaatsen we morgen, zullen we daar meer informatie over hebben. Um, wat hebben we dan meer? De Nexus 10. Voor zover dat, het is nog een compleet gerucht natuurlijk. Google heeft daar nog helemaal niks over bekend gemaakt. Maar CNET, de uh, Amerikaanse website, bracht vorige week een tweetal geruchten. Het eerste gerucht ging puur over het feit er komt een Nexus 10 uh, die ontstaat uit een samenwerking Google en Samsung en dat, die, die tablet zou dus 10 inch zijn en beschikken over een hele hoge resolutie wat, wat was het volgens mij 2560 bij 1400 pixels geloof ik um, dat zou het idee zijn um, en even later verscheen het bericht dat die pas uh, in het begin van 2013 op de markt zou verschijnen Het zijn natuurlijk nog allemaal geruchten maar uh, jammer dat het niet dit jaar zou gebeuren als het al zou gebeuren om het dit jaar te laten gebeuren was het ook al te kort dag. Want uh, ik denk dat alle producten die uh, voor de kerst en zo verkocht zouden kunnen worden. echt eind deze maand aangekondigd moeten zijn. Dus ik denk dat het al heel krap had geworden. Dus ik had het persoonlijk niet echt verwacht dat die dit jaar nog zou komen, de 10. Nee, nee, nee, klopt. Maar goed, volgend jaar dan zit, <laughs> dan zit je alweer snel aan de aankondiging van de iPad 4, hè? En dan uh, loop je daar weer achteraan. Zo blijven erachteraan. Ja, ik denk dat die ongeveer synchroon gaan lopen. Ja. Maar goed, dat is allemaal gerucht. Dus wie zegt dat het waar is? Uh, wat waarschijnlijk ja, wel waar is, is een Nexus 7 met 32 gigabyte. Want die duikt eigenlijk uh, steeds vaker en steeds meer op. Um, dus Google gaat een, een nieuwe variant uh, lanceren. Die heeft zelf nog niks officieel bekendgemaakt. Maar op de phonehouse website in Spanje was het volgens mij. En in, bij een retailer in Engeland dookt de Nexus 7 met 22, 32 gigabyte op. Wat er wel opvallend was, is dat die in uh, de VS en in Engeland... voor dezelfde prijs als die 16 gigabyte in de markt gezet zou gaan worden. Dus ze zouden 16 gigabyte verdwijnen. En in Spanje was die 30 euro duurder dan de 16 gigabyte. Dus dan zou die misschien naast de 16 gigabyte te koop zijn. Maar dat ook dat, uh, o, o, o, waarschijnlijk is... omdat in Europa vooral de... 16 gigabyte alleen maar beschikbaar is. Want in Nederland kun je ook de 16 gigabyte alleen maar kopen, toch? Niet de 8? Ja, absoluut. absoluut. Want voor 30 euro meer, denk ik dat toch 99% van de mensen voor de 92 gigabyte zou gaan. Oh ja, yeah, dat zeg ik ook niet. Ik zeg meer van de reden dat hij dan de link zou vervangen, zeg maar. Mm -hmm. Oké, okay, interessant. Uh, uh, dan heeft Argos ook nog twee nieuwtjes. Ja. We komen met een gamepad en een fam familypad. Wat uh, betekent dat? De Gamepad, dat is echt, zoals de naam het aangeeft, een gaming tablet. Die heeft ook fysieke knoppen, zeg maar, aan de zijkant. Je weet wel, zo'n PS Vita, PS, hoe noem je dat ding? Ja, zo'n hele grote PS Vita, zeg maar, dan. Ja, van 7 inch. Um, en die zou moeten werken met alle Android games die je kunt downloaden uit de Play Store. Dus dat, daar zit software in die dan de knoppen herkent. Kun je zelf toewijzen, noem maar op. Dus dat zou de ultieme gaming tablet moeten zijn. Um, moet ergens deze maand nog verschijnen voor 199 euro waarschijnlijk. De FamilyPad waarschijnlijk, waarschijnlijk, waarschijnlijk pas in december, uh, maar dat is uh, het helemaal tegenovergestelde van de GamePad. Dat is een 13,3 inch tablet, die bedoeld is voor familiegebruik. Dus die leg je op tafel en dan ga je een bordspelletje op doen, denk ik. Zo ik groot. wou je het zeggen, familiegebruik dat je met z'n allen tegelijk kan gebruiken. Precies, <laughs> dat is het idee erachter. Uh, die gaat waarschijnlijk 299 euro kosten, maar die is qua specificatie niet heel erg boeiend. En ik kan me ook niet echt voorstellen dat daar een doelgroep voor is. We hebben de Toshiba x 13 volgens mij ooit voorbij zien komen. Die is nooit in Nederland gelanceerd, wel in de VS. Dat ook 13,3 inch. Daar hebben we nooit iets van gehoord. En dat ding is ook volgens mij nooit verkocht. Dus wie weet. Maar goed, dat zijn twee nieuwe Argos tablets die moeten uh, gaan verschijnen de komende maanden. All right. en dan hebben we nog meer Android nieuws? Of is dat er wel weer een beetje Nee, we hebben nog meer Android nieuws. Want jij hebt nog een leuke tablet liggen. Ja, ja, je hebt er nog 30 liggen, maar eentje waar je nu mee bezig bent. Ah oh, ja, ja, kijk, ik heb een tijdje gewacht met het uh, reviewen van de uh, Acer Iconia Tab 700. A700, ja. A700, ah, zo ah, so close. <lacht> uh, omdat ik die toen ik die toegestuurd kreeg, zat er nog ijscrème sandwich op. Maar was al duidelijk dat uh, Jelly Bean uh, om de hoek was. En zelfs in Duitsland of zo, volgens mij, waren er al updates voor dat ding. Mm -hmm. Dus daar heb ik even mee gewacht tot, uh, tot jellybeans uh, daar ook uh, beschikbaar was. En dat is ondertussen zo. En dat heb ik dan nu een paar dagen op de tablet staan. Uh, dus vandaar dat daar wat meer vertraging in zat. In, in, in berichtjes en zo daarover. Want ik heb hem dus gewoon niet gebruikt, zeg maar. Mm -hmm. En um, ja, nu wil jij natuurlijk een paar eerste indrukken horen, zeg maar. Ja. Ja. Um, Oké, okay, als we het even gewoon over de hardware hebben, is het een uh, A6, hoe noem je dat? Een Acer A510 of zo, die ik al eerder heb gereviewd. Ja. Het is nog steeds echt een huge tablet. En dan niet 13 inch, maar gewoon moddervet, om het zo maar even te zeggen. Wat overigens niet per se storend is, maar hij is gewoon dik en zwaar. Mm -hmm. uh, dikker nog dan de iPad 1. <laughs> um, en er zitten uh, uh, aansluitingen op uh, van HDMI en een micro SD-uitbreiding. En... Uh, met een meegeleverd kabeltje, zodat je bijvoorbeeld externe harddisks en zo kan gebruiken, en USB-sticks, dat soort dingen zitten er allemaal op, net zo als op die A15. Maar het grote verschil is een Retina-display, of in ieder geval een hoge resolutie-display, en uh, nu dan ook Jelly Beans. Ja. Um, en ik zei wel, ik heb hem niet gebruikt voor Jelly Bean, maar ik heb hem natuurlijk wel eventjes een beetje gebruikt. En mijn gevoel was, goh, hij is wat langzaam, weet je wel. Iets wat ik niet herkende van de a 15 uh, Dus ik heb dat een beetje gebruikt. Ik dacht, nou oké, okay, dat zou wel met Project Butter, in, uh, wat een belangrijk onderdeel is van Jellybean. Uh, zou dat misschien wel uh, opgelost zijn, zeg maar. Mm -hmm. En helaas is dat niet echt het geval. Hij is misschien wel iets sneller dan dat hij was op Ice Cream Sandwich. Maar hij is niet supersnel. En met supersnel bedoel ik... Misschien meer nog, hij is niet super... Uh, wat is het Nederlandse woord daarvoor? Responsive, wat uh, whatever. Uh, de, de, ja, dat zoek ik ook wel vaker naar. <laughs> <nog. laughs> Laten we het gewoon net als paraplu een Nederlands woord maken. Uh, hij is niet super responsive. En dat betekent dus dat je soms wat vertraging merkt tussen het openen van een app, dat, dat je wat ziet ver ver veranderen op het scherm, het scrollen, niet alle animaties en zo zijn, zijn goed. Sterker nog, de animaties... Uh, of de manier waarop scrollen wordt weergegeven in browsen... is gewoon ronduit storend, wat mij betreft. Um, en zo zijn er wel wat meer kleine verdragingen tussen... het aanraken van een letter op je keyboard... en dat het verschijnt op het scherm en dat soort dingen. Uh -huh. Dus Project Butter lijkt niet de magische oplossing te zijn voor alle tablets. Uh, wat dus misschien minder met de A700 te maken heeft... maar meer in het algemeen, want... Daar hoopten we toch een beetje op, hè. Zelfs dat het op. Wat overigens schandalig is waar die uitspraak. Maar zelfs dat het op duo core zou kunnen draaien. Maar op oudere hardware, om het zo maar even te zeggen, dat het goed zou kunnen draaien. Ja. En kennelijk doet dat het op sommige hardware ook. Maar uh, kennelijk niet echt op deze hardware. En dan komen we, denk ik, bij. Uh, de, de reden daarvoor is namelijk denk ik het scherm. Uh, we kennen uh, het van Apple onder andere. Dat daar in de iPad 3 een ...nieuwe, ge, nieuwere, whatever... ...een speciale uh, grafische chip in zat... ...om die pixels kunnen aansturen... ...omdat uh, anders er nog meer vertraging zou opleveren... ...omdat er gewoon heel veel pixels gepusht moeten worden. Uh -huh. We kennen het bijvoorbeeld ook van de Retina MacBook... ...dat uh, mensen zijn er enorm positief over... Als het gaat om uh, de supersnelle SSD die erin zit, hoe mooi het scherm eruit ziet. Maar als je wat meer leest, klagen ze ook allemaal over van, uh, het is uh, een beetje vertraging, weet je wel. Want uh, die pixels die moeten gepushed worden. En kennelijk is de videokaart niet zo sterk als je zou durven dromen, zeg maar. Dat het allemaal soepel zou werken. En Vanuit, dat, vanuit die optiek kom ik dus bij de conclusie dat het misschien dus wel de grafische kaart die in deze tablet zit, dus die ac 700 dat die dus ook niet al die pixels helemaal lekker aan kan. En dat Project Butter daar dus niet zoveel verschil in maakt, omdat we het dus nu over een hardware versus een software ding hebben. En dus niet over een software versus software ding, dus Ice Cream sandwich versus Jelly Bean met Project Butter. En dat is gewoon wel... Um, N wel jammer. Nu is het zo dat ik hem nog maar eventjes heb gebruikt. Ik ben druk geweest, dus ik, heb het no ik ben er nog niet helemaal over uit. Ik denk dat ik vandaag of morgen een eerste indrukkenfilmpje kan maken. Uh, eerste indrukken zijn uh, uh, natuurlijk de eerste indrukken die nog kunnen veranderen. Mm -hmm. uh, dus wie weet valt het allemaal aan het eind van de rit wat mee. Maar dat is een beetje de indruk die ik nu heb van dit ding. En um, ik weet niet, ik heb er wel nagelezen eventjes kort... en een filmpje proberen te kijken van de a 15 voor mijn gevoel is hier ook een dunnere glasplaat gebruikt. Uh, om het scherm te beschermen. Wat dus resulteert in golfjes en, en, en verkleuringen. Op het moment dat je hem iets te hard aanraakt. En dat zien we steeds vaker terug in allerlei tablets. Ook in de 700 van Acer bijvoorbeeld. Asus. Of Asus. Ja. En dat uh, stoort me als een motherfucker echt. Waar is die Asus... Uh, uh, Pad uh, Infinity... Oh. 700, is die dan ook vergelijkbaar langzaam met de A700... door dat display. Nou, dat durf ik dus niet echt te zeggen. Want ik, die twee 700's die ik heb... die krijg je maar niet die update van Jelly Bean. Hm. Dus nu wordt het weer... Dan, dan wordt het weer vergelijken van iets zonder Project Butter... met Project Butter. Ja. Dus dat, ik zit in een beetje een rare limbo. Vandaar dat er gewoon, was, gewoon wat meer... Uh, tijd tussen mijn stukjes zit op het moment. Of op mijn reviews, zeg maar. Op het moment. Um, dus ja, dat durf ik niet echt te zeggen. Maar... Um, ik ben niet echt onder de indruk. Uh, niet zoals ik was met die A15 die ik gewoon ben gaan lopen aanraden en zo. Ja. Snap je wat ik bedoel? Maar toch uh, vreemd, omdat Android tablets gaan steeds meer richting uh, hoge resolutie. Hè. Kijk, ze moeten natuurlijk achter die iPad aan. Uh, hoe je het ook bent verkeerd. En dat doen ze ook gewoon dat door de high-end modellen... nou steeds vaker rusten met een hoge resolutie. Je krijgt eigenlijk ook de uh, Huawei uh, 10FHD MediaPad, whatever... Uh, die komt ook in deze dagen op de markt. Uh, dus daar gaan we wel naartoe. Dan zou je toch zeggen dat daar in Jellybean hele goede ondersteuning voor is. Ja, dat zou ook misschien in Jellybean wel zitten. Maar als de hardware het niet trekt. Dan trekt de hardware het niet. Dan kan je nog zo'n uh, zo mooie software erop zetten. Maar uh, weet je wat het is? Nogmaals, eerste indrukken. En ik zou in principe wel kunnen leven met vertragingen tussen user interface en zo. Dat ik iets langer moet wachten voordat een app opent of zo. Dat het wel jammer vinden. Overigens. Uh, uh, is het ook bij het switchen tussen panels en dat soort dingen. Maar de twee dingen die wat mij betreft onacceptabel zijn op dit moment in mijn beleving is het vertraging tussen het keyboard en het scherm. Ja. Want we weten allemaal dat zodra er een vertraging zit tussen die input en je scherm, dan wordt het heel lastig tikken. Ja. We hebben het nu over de Infinity Nee, we hebben het nu over de Acer gewoon. Maar die heeft toch geen keyboard? Je hebt wel een on keyboard, hè. Je kan oh, de ja, URL's ja, en ja, zo in, ja, ja. In, invullen. En het scrollen op webpagina's is gewoon annoying als, als fuck, zeg maar. Okay. Het schokt een beetje en dat doet gewoon pijn aan je ogen, zeg maar, op een gegeven moment. Of in ieder geval vermoeiend voor je ogen. En die Infinity, ja goed, weet je wat het is? Daar, die gebruik ik gewoon de hele tijd niet. Omdat het gewoon te, kennelijk moeten we geloven dat, dat ik toevallig twee rukversies heb. Uh, en... Uh, toen hebben uh, mensen op onze website uh, hebben opmerkingen gemaakt van, goh, dan moet je een nieuwe vragen. <laughs> nou ja, de tweede was ook ruk en uh, nog rukker dan de eerste. Uh, dus nu wachten we op de derde. <laughs> maar ja, dus uh, tot, tot die tijd uh, heb ik andere dingen te doen. Ik kan niet al die dingen maar gaan, gaan lopen... Uh, uh, ...proberen en testen... ...terwijl ik in mijn achterhoofd heb van... ...moeten wachten op een andere, weet je wel. Leaps. Maar in het algemeen blijft gewoon... ...de dingen die ik wel gepubliceerd en getwitterd... ...en geYouTubed heb over de A700... ...staan. Het is gewoon zonde van je geld... ...als dit het product is, zeg maar. Mm -hmm. Dus goed, uh, dat is het een beetje. Uh, dus uh, ja, goed, ik, ik ga het in de gaten houden... ...en misschien uh, komt er nog tussendoor... ...een updateje, die, wat dingetjes oplost... ...en ik weet dus ook niet zeker... ...of het aan de hardware ligt, alleen... ...dat is... Uh, mijn eerste indruk en daar zullen we het mee moeten doen. Ja, nou ja goed, dat is zo. Alright. hebben we Nog iets spannends verder? Um, iets? iPad mini. Oh ja, die hebben we ook nog. Ja, ja want, uh, nou goed, geruchten zijn geruchten. Uh, daar hebben we het al vaker over gehad. Gisteren is bij de Duitse vestiging uh, van de mediamarkt een, een, een, een database informatie opgelopen, zeg maar, uit het verkoopsysteem. Waarin de, de prijzen en, en de varianten van de iPad mini stonden. En dat uh, komt eigenlijk op neer dat de goedkoopste variant 249 euro gaat kosten. En dan krijg je 8 gigabyte wifi only model voor. Duurste variant 649 euro. krijg je een 64 gigabyte wifi plus 3G model voor. En dan heb je natuurlijk alles wat daar tussenin zit. 16 verschillende modellen. Zwart, wit, 3G, wifi only. 8, 16, 32, 64 gigabyte. Ga maar los. Kom maar. <laughs> um, dus je hebt 8, 16, 32 en 64? Ja, blijkbaar, ja. Dus in vergelijking met de iPad 2 en 3 is er dus een, een, een lager uh, model bijgekomen qua 8 gigabyte. Ja. En de rest blijft ongeveer gelijk, wit, zwart, uh, wel of niet 3G, whatever. Ja, um, ja ga maar los. Um, kijk, ik denk dat uh, een 50 dollar of euro, want nogmaals, uh, 250 euro betekent 250 dollar, meestal hè? Ja. Mm -hmm. Um, dat zou betekenen dat er een 50 dollar premium zit uh, in vergelijking met de Nexus 7 als je het Apple product wil. Mm. Toch? Ja. Daar komt het dan op neer. Ik denk dat, dat, dat daar Apple ook mee weg kan komen. Sterker nog, ik denk dat dat uh, in het algemeen belangrijk is voor Apple om iets duurder te zijn. Omdat ze natuurlijk uh, graag de perceptie willen vasthouden dat zij het luxere en betere product zijn. Mm -hmm. Dus dat, daar ben ik niet echt over verbaasd. Um, ik ben er veel meer over verbaasd dat er een 8 gigabyte versie uh, beschikbaar lijkt te komen. Mm -hmm. Als we zien dat de iPad Nano al 16 gigabyte heeft. De nieuwe iPad Touch begint zelfs bij 32 gigabyte. Uh, vind ik het erg opvallend dat er een, uh, een 8 gigabyte iPad mini zou komen. En ik heb dat toevallig gisteren zelf op mijn Engels blogje een stukje over geschreven. Mm -hmm. uh, die overigens leuk gelezen is. Hij is opgepakt door wat verschillende dingen en de hacker nieuws en dat soort dingen. Maar uh, daar heb ik geschreven van, luister, ik heb een 64 gigabyte iPad. Daar installeer ik allerlei banden op en niks geen probleem met, met, met, met, hoe noem je dat, uh, ruimtetekort. Ik heb één keer dat ding schoon moeten maken, omdat ik achterlijk veel films en muziek en alle Spotify-playlists en alles had ik gedownload. Maar uh, daar heb ik in het algemeen gewoon geen uh, ruimtegebrek. Dat was mijn keuze, omdat ik gewoon allerlei shit wil installeren zonder dat ik me ooit zorgen hoef te maken, zeg maar. Mm -hmm. De 16 gigabyte iPad was best een optie geweest... als ik de keuze had gemaakt van... Goh, ik ga gewoon voorzichtig zijn met de spulletjes die ik erop zet. Dus de 16 gigabyte iPad 3... Hè, laten we het even iPad 3 noemen... Euh, heb ik wel overwogen. Alleen, ik heb overwogen. Ik wil extra luxe en... Aangezien ik extra luxe wil, moet ik daar extra voor betalen. En ik weet nou eenmaal, en je kan het niet of wel leuk vinden, maar ik kies ervoor om het toch te doen. Ik weet nou eenmaal dat bij Apple uh, de sprongen tussen de geheugen belachelijk duur zijn. En dat gewoon de manier is waarop ze extra munten verdienen. Want er zit geen 100-euro prijsverschil tussen een 16-gigabyte S uh, uh, hoe noem je dat? Uh, flashgeheugen en een uh, 32-gigabyte flashgeheugen. Kijk voor de lol even naar USB-sticks. Weet je wel, een 16 gigabyte USB stick kost 10 euro en een 32 gigabyte USB stick kost 15 euro. Ja. Dat is een beetje het verschil. Dus daar zit gewoon marge op, dat betaal je aan Apple als je hun goede product wil, maar met extra luxe. Dat, dat, dat is gewoon iets waar ik mij neergelegd heb, zeg maar. Mijn iPhone is 16 gigabyte. En daar ben ik zuinig op met de spulletjes die ik erop zet. Uh, snap je wat het verschil is Dus met de iPad ben ik ruim en boeit, boeit het me niet wat ik erop zet welke spelletjes, video's en dat soort dingen ik bewaar mm -hmm. op mijn iPhone doe ik precies het tegenovergestelde en dan ben ik zuinig op de ja. ruimte die ik heb dat betekent in mijn geval dat ik maar twee pagina's aan apps heb hè? twee homescreen aan apps, wel wat mappen maar dat er maar bijvoorbeeld uh, twee apps op mijn iPhone staan. die groter zijn dan 500 MB. En één daarvan is mijn Instacast. En dat betekent dat daar, die is ongeveer 700 MB. Want daar zitten allerlei. Uh, zo'n zo stuk of twintig gedownloade podcasts. die ik nog niet geluisterd heb, weet je wel? Mm -hmm. Zitten daarop. En er zit, en er zit een, volgens mij. Uh, een spelletje of zo. Uh, zit erop van, van 500 MB. Ik weet niet meer zo goed welke. Maar goed, er zijn maar twee apps. die dus echt groot goed te noemen zijn. zeg maar meer dan een halve gigabyte. Ja. Daarnaast is er nog één ding groot en dat is mijn iMove of uh, iPhoto Library. Ik uh, maak foto's met mijn iPhone en die gaan dan uh, op termijn een keer naar mijn computer. En dan zet ik je in een mapje en dan gaan ze, de mooie foto's gaan naar mijn iPad uh, in een album, zodat ik die kan laten zien aan vrienden en familie. Ja? Maar hier staan dus geen foto's op die ik uh, gebruik als, als, als weergave voor vrienden en familie, zeg maar. Geen belangrijke albums, om het zo maar even te zeggen. En ik heb gewoon redelijk wat foto's gemaakt, niet belachelijk veel, en dat, dat neemt al 1 gigabyte ruimte op. Goed, en dan heb ik daarnaast heb ik gewoon nog wat belangrijke apps voor mij, zoals Tweetbot, Instapaper, mijn RSS-reader, Skype, de NOS-app, IMDB, uh, Kindle met twee boeken erin, iBooks met twee PDF's erin, uh, drie spelletjes, Temporun, uh, Ski Safari en, hoe heet dit spel? Even kijken, Contrejour. Eh. Um, ik heb een, uh, wat uh, Nike Plus en Hardlopen apps erop zitten. En, ja, en dan gewoon de standaard apps die al erop zitten, zeg maar, op de iPhone zelf. Mm -hmm. Ik heb het gevoel dus dat ik daar heel zuinig op ben. Maar als ik dan kijk uh, naar de gebruikte ruimte, dan zie ik dat er 7 gigabyte op mijn iPhone gebruikt is. Ja. Ik heb dus ook nog zo'n 6,5, 7 gigabyte over. Maar dat maakt dus niet uit, omdat ik 16 gigabyte heb. Maar als ik dan bekijk van een 8 gigabyte iPad met een iOS-versie die ongeveer 2,5 2 gig opneemt, hè? Want dat is elke keer zo. Als je een 16-gigabyte iPad koopt, dan heb je 13,5 of zo beschikbaar. Niet 16. Weet je wel, net zoals dat met Android en met. Uh, met dat is al, altijd zo, zeg maar. Je hebt nooit de, de volledige ruimte tot je beschikking, toch? Daar zijn we het over ja. eens. Dat zou dus betekenen voor de 8-gigabyte iPad dat we zo'n 5,5 gig uh, beschikbaar zouden hebben op dat ding. Hmm. Maar dat zou mijn superzuinige gebruik van mijn iPhone niet eens oppassen. En daardoor. In mijn beleving klinkt dat als een onwijs vage optie. Want nogmaals, ik heb echt het gevoel dat ik superzuinig ben qua ruimte op mijn iPhone. En dat zou betekenen dat I uh, iPad mini 8 GB voor mij niet eens een optie zou zijn. En dat is een verschil met iPad 2 en 3 en uh, iPhone 16, 32, 64 GB. Waar alle opties een optie voor mij zouden zijn. Omdat... Uh, ik of zuinig moet zijn of niet zuinig moet zijn... ...maar dan extra moet betalen. Maar de 8 GB versie lijkt dus gewoon, gewoon geen optie te zijn. Uh, lijkt niet eens te kunnen overwegen... ...maar ik zou dus moeten beginnen met 16 GB overwegen... ...en vanaf daar keuzes maken om extra luxe te zijn... ...weet je wel, ja. 32 of 64 gigabyte mm -hmm. En dat is, een, dat is een belangrijk verschil tussen de, tussen de product line-ups. En uh, ik vraag me echt af of Apple dat zou willen doen. Want... Uh, niet alleen dat is het probleem, zeg maar. Uh, ik denk nog steeds niet dat Apple een 7,xx uh, uh, iPad gaat uitbrengen... Uh, omdat ze denken dat het een beter formaat is. Nee, ik denk dat ze dat ding uit gaan brengen omdat ze first-time buyers willen hebben in de, in, in, in de tabletmarkt. Hè? We hebben daar in andere podcasts uitgebreid over gehad. Er staat ook een artikel volgens mij op Tablets Magazine over. Mm -hmm. Maar ik verwacht nog steeds dat een belangrijk... niet het enige, maar dat een belangrijk onderdeel van de overweging is... dat ze willen dat mensen een iPad Mini kopen... voor een ongeveer gelijke prijs aan Nexus 7. In ieder geval dat ze voor... Die kopers concurreren. Zodat mensen zichzelf kunnen gaan opsluiten in het Apple of Android. In dit geval dus Apple ecosysteem. Zodat ze bij de volgende aanschaf een higher end model. Misschien een grote iPad of uh, hoge marge meer geheugen iPad gaan kopen. Mm -hmm. ja. Maar als je maar 8 gigabyte doet. Dan geven ze niet de ruimte om zichzelf op te sluiten. Dus dat bijt zeg maar met wat mijn verwachte doel is van dat ding. En dat zijn gewoon twee... ...zeg maar signalen die mij op dit moment een beetje doen twijfelen aan de keuze om een 8 gigabyte model uit te, uit te geven. Nu, nu was dat dus wat ik zeg, gisteren ook opgepakt door, door Twitter en weet ik veel en, en door bijvoorbeeld Hacker News. En dan staan er dan ook comments op van... oh ...I just looked at one of the iPads laying around with a single screen of apps. No photos, a couple of synced videos from iTunes and it's definitely already more than 8 gigabytes. Mm -hmm. And that's uh, on an iPad that has almost nothing relative to average use. I think 8 gigabytes is too small. And so are there are some more uh, reactions from, goh, that's erg very, very, very small. For example, from someone else. Given that the iPod Nano already has 16 gigabytes, and the last iPad touch starts at 16 gigabytes, I can't really see Apple introducing an 8-gigabyte tablet. Uh, hij denkt zelfs dat ze beginnen bij 32 voor de iPad mini. Dus er zit gewoon een rare uh, spanning. Er zijn overigens ook uh, uh, opmerkingen over van oh, als je alleen maar dan is het genoeg. Maar dat zijn bekende opmerkingen denk ik. Uh, maar er is dus gewoon een bekende spanning zeg maar tussen, tussen het 8 gigabyte en wat mensen verwachten van dat ding. Ja nee, goed, ik, ik, ik denk voor mij zou het ook niet... Kijk, uh, ja goed, uh, wie ben ik? Want ik heb een uh, Nexus 7, 8 gigabyte. Maar uh, dat was puur voor de app. En uh, dat ding dat heb ik niet volstaan met apps of wat dan ook. En daar zit geen camera op? Precies, dat ook nog eens. Maar over die 8 gigabyte van de iPad. Ik denk puur dat Apple dat ding uh, in de markt zet. om het in de markt te hebben staan. En ze, denken, ze gaan er toch vanuit, en zo gaat het ook zijn. dat 9 van de 10 of 9,5 van de 10 mensen. voor die 16, 32 of 64 gigabyte variant gaat. Die 8 gigabyte staat daar alleen, omdat het dan. Alle techbloggers, want zo doen we dat nou eenmaal. iPad mini te koop vanaf 249 euro. En dat trekt. Ja, ja, en het is natuurlijk in de winkel zo. Hè? Dus Tuurlijk. je komt in de winkel en je zegt: van... Hé, hey, ik ben in de markt voor een goedkoop voor, voor een, voor mogelijke tablet. Uh, en je gaat ervan uit dat ze geen uh, Argos troep meer zo verkopen. En dan zeggen ze: Oh, moet je even naar die Nexus 7 kijken. Maar voor 50 euro meer heeft hij ook de iPad uh, mini. Nou, die twee apparaten worden dan op dat moment overwogen in de, in, in de beleving van de consument. En vanaf dat moment kan er geüpsteld worden. Hè. Wilt u de 16-gigabyte Nexus of de 16-gigabyte iPad? Weet je wel, dus dan komt er extra op. Mm -hmm. ik bedoel, dat is net zoals met extra's op auto's en dat soort dingen. Dus ik snap al wat je bedoelt en ik ontken dat ook helemaal niet. Alleen tot nu toe. Uh, oh, je was familie of vrienden. Hey, ik heb een iPad gekocht. Oh en welke heb je gekocht dan? Nou ja, ik heb de 16 gigabyte wifi gekocht. Mm -hmm. Ik heb nog nooit gedacht. Oh, Zonder man, uh, dat wordt lastig voor je, weet je wel, om uh, een beetje leuke apps en zo te gebruiken. Mm. Nooit. Omdat alles een oké optie is, wat mij betreft. Alleen voor de extra luxe betaal je extra veel. Bij de 8 gigabyte iPad denk ik niet dat ik datzelfde gevoel zou hebben. En dan zou ik denken, oh, kut man. <laughs> Want uh, je, je kan niet zoveel foto's ermee gaan nemen. En kijk, uh, mensen zeggen wel dat het Android en iOS apps uh, wereldje gelijk is. Nou, ik ben het er helemaal niet mee eens. Er zijn gewoon een stuk meer apps die je wil gebruiken op iOS. Omdat er gewoon een stuk meer betere apps zijn voor iOS. Dus ja, ik vind het een rare spanningsboog. Nou, ja, we gaan het zien. Ik, uh, ik zie het wel gebeuren. En, uh, ja. Nou, weet ja. je wat is? Ja, goed, ik, ik weet niet eens hoeveel gebruik ik in mijn iPhone heb zitten. Volgens mij 16 gigabyte, was. kijken. 16 gigabyte, hè? Ik denk je... dat het nou best met een uh, 8 gigabyte overweg zou kunnen. Ik denk dat het echt uh, afhankelijk is van. Uh... Nou, ik heb maar 11,5 gig in gebruik van de 16 gig. Ja, zie je, dat is best wel veel. En heb jij het gevoel dat jij echt een heavy iPhone user bent? Uh, nee, maar ik moet wel zeggen, er zit 4,5 gigabyte uh, aan, aan muziek op. En er staat TomTom Tom, uh, Western Europe op, dat is uh, 2 gigabyte. Okay. Als je dat eraf haalt. Yeah. Dus ik zou, geen, ik zou mijn muziek gewoon via mijn iPhone luisteren. En ik wil mijn applicaties gewoon op mijn iPad mini hebben staan. Daar heb ik ook geen navigatie op nodig. Dan zou het passen in principe. Want ik, ik installeer bijna nooit nieuwe apps op mijn iPhone. Een keer een kleine app om te kijken of te checken of wat dan ook. Maar het meeste heb ik wel wat ik moet hebben. Dus het zou voor mij yeah. best passen, denk ik. Maar wel, krab, wel passen en krap zijn. Ja. En, en jij zegt al, ik installeer nooit nieuwe apps. Maar ik, ik, ik neem dus mee in die overweging dat ik denk dat dat ding als doel heeft... Uh, om de markt uh, mensen te laten insluiten, zeg maar, in, in, in iOS. Ja. Dus uh, dat is ik zeg, ook niet dat, ik zeg ook helemaal niet dat dat ding er niet gaat komen. Dat ik het niet geloof. Het lijkt mij gewoon heel raar. Ja. En het lijkt mij, mij persoonlijk te klein. Ja. Dus gewoon, dat is een beetje... Uh, ...waar ik dit segmentje met de, uh, van de podcast mee wou vullen. Dus uh, nou, dan hebben we dat uh, gehad. Dan zijn we denk ik wel weer door het nieuws van deze week heen. Zo ongeveer, ja. ja. Oké, okay, uh, de komende week staat er nog wat op stapel? Ja, ik heb er wel vanuit dat we deze week uitnodigingen binnen... ...ja, niet wij weer... ...maar uh, dat, dat er uitnodigingen verstuurd worden voor het uh, iPad Mini-eventement. Ja, dat gaat wel de 23ste gebeuren. Precies, dat zal moeten. Um, en voor de rest, uh, wat hebben we nog meer... Deze week denk ik vrij weinig. Vanaf volgende week wordt het pas interessant qua uh, Windows. Hè, want dan krijgen we de presentatie van Asus, Microsoft zelf. Trouwens wel opvallend dat, dat uh, Apple op de 23ste de iPad mini presenteert. En vanaf de 26 e Windows te koop is. Dus zitten we mooi dicht bij elkaar. Uh, uh, daar zal Microsoft niet blij mee zijn denk ik. Met een, met, een, met, een, met een verschil dat het natuurlijk een, überhaupt een ander segment is, hè? maar met een verschil dat de iPad Mini de 23, ik, ik heb daar vertrouwen in, ondertussen gepresenteerd gaat worden, met uh, de koop vanaf, wat jij net zegt, 249 weet je wel. Ja. Uh, terwijl dan nog steeds waarschijnlijk niet duidelijk is wat die dingen over drie dagen gaan kosten bij de service. Ja. Het lijkt erop dat we dat pas echt weten. Als mensen de winkel inlopen. Als een soort verrassing of zo. Verrassing! 799! <laughs> ja, nee, wat dat betreft kun je ook niet echt verwachten dat de mensen voor de winkel gaan liggen. Ja, weird hè? Ja. Ik vind het heel raar. Ja, ik verwacht nou, dat ze voor die tijd nog wel uitlekken. Oké. Okay. Anders okay. plaatsen ja, ik uitlekken is uh, nog wat anders dan ge, uh, uh, geconfirmeerd worden. Maar oké, okay, oké. Okay. Um, goed. Um, dan uh, nodig ik iedereen uit om deze week uh, tablessmagazine.nl vaak te bekijken voor het nieuws dat er wel is. En wel gaat komen. Je kan natuurlijk Martijn volgen op uh, Twitter. Slash uh, Tablets Magazine. Of hoe noem je dat? het Tablets Magazine. Ik ben Sam Rijver. #SamRijver Sam Rijver op Twitter. En uh, dan spreken we jullie volgende week weer. Tot zoiets.